Tien uur. Dit is Jeroen Tjappemaan met het NOS-journal. Het Griekse parlement zendt vandaag over een hervormingsplan van premier Tsipras dat hij gisteravond naar Brussel heeft gestuurd. Met het plan wil Tsipras ruim 12 miljard euro bezuinigen, onder meer door een verhoging van de belastingen en de pensioenleeftijd. In ruil hoopt hij op een noodkrediet van 50 miljard euro. In Brussel wordt het Griekse bezuinigingsvoorstel bestudeerd. Een woordvoerder van Eurogroep voorzitter Dijsselbloem heeft gezegd dat wordt gekeken of het plan inderdaad de beloofde miljarden aan besparingen oplevert. De Chinese overheid heeft maatregelen genomen om een eind te maken aan de enorme koersdalingen op de Chinese aandelenbeurzen. Grote beleggers mogen voorlopig geen aandelen verkopen. Ook is er een miljardenfonds opgezet waarmee de overheid aandelen opkoopt. De koersen waren in een paar weken tijd met zo'n 30% gedaald. Na de nieuwe maatregelen is de beurs in Shanghai meteen weer flink hoger gesloten. De KLM heeft voor vandaag de vluchten tussen Bali en Singapore geschrapt in verband met de uitbarsting van een vulkaan op Java. Door de uitbarsting kan er niet worden gevlogen op Den Passar, de hoofdstad van Bali. Door het schrappen van de KLM-vluchten zijn honderden toeristen gedupeerd. Voor de komende dagen zijn nog geen besluiten genomen. Door de uitbarsting van de vulkaan Raung in Oost-Java zijn vier luchthavens gesloten. Niet alleen die van Den Passar, maar ook één in Lombok en twee vliegvelden op Java. Wielrenner Chris Froome start in de zevende etappe van de Tour de France. Vandaag niet in het geel. Tony Martin kwam gisteren in de gele trui over de finish... maar na afloop zei hij dat hij vandaag niet start vanwege een gebroken sleutelbeen. Froome gaat nu aan de leiding, maar gisteravond was het nog Tony Martin. En als die er vandaag niet bij is, is er ook geen gele trui, zegt de organisatie. Het weer in Twente was het vannacht aan de grond, min 1,3. Ook in Brabant kwam de temperatuur dicht bij het vriespunt. Nu warmt het snel op. Bij volop zon is het vanmiddag 20 tot 24 graden.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 Even praten met uh, Henry Rukert. En die presenteert Watertoren Sport. Een speciaal sportprogramma van CFM Zandvoort. Met vandaag. Twee bijzondere gasten. Allereerst. André Jansen, vanmorgen om 6 uur opgestaan in Veendam. Hier naartoe gereden naar de studio. De grootste promotor van de wielersport in Nederland. En natuurlijk Klaas Koper, 85 jaar. Zandvoorts meest bekende wielrenman, grootste promotor ook van de sport hier in de kustplaats. Het wordt een heel leuk programma, vandaag een bijzondere dag... want er is een Ronde van Frankrijk zonder gele trui We draaien ook de muziek van André Jansen. En het eerste nummer is een heel bijzonder nummer. Andy Williams, May Each Day. Waarom André? Day in the week be a good day. Dat wens ik iedereen. Dankje. May each day in the week be a good day. May the Lord always watch over you. And may all of your home And may all of your wishes come true. May each day in the month be a good day. May you make friends with each one you meet, and may. All May all of your memories be sweet The weeks turn to months And the months into years There'll be sadness and joy There'll be laughter and tears But one thing I pray May each day in the year be a good day May each dawn nummer gekozen door de gast van vandaag, André Jansen, die vanmorgen om zes uur opstond, want hij is helemaal uit Veendam komen rijden. Wielenpromotor, daar moet je er wel veel voor over hebben, André, als je zo vroeg opstaat en zo'n eind gaat rijden. Nou, je hebt me uitgenodigd om naar Zandvoort te komen, en dat heb ik natuurlijk met heel veel plezier gedaan. Ik heb in Zandvoort uh, mijn jeugd doorgebracht, mijn prille jeugd. Mijn ouders hadden vroeger een huisje op het strand hier op het uh, Noorderstrand. Ja. En we hebben ook in de branding gestaan... als kleinkind hier in Zandvoort. En natuurlijk de races... waarbij ik als jochie van vijf, zes jaar... de lege flesjes op ging halen. En dan kreeg ik een dubbeltje voor. En dan uh, waren de autoraces. En ik wist door de duin altijd naar binnen te glippen als jochie. Dus dat uh, waren prachtige herinneringen. En een van de mooiste dingen hier op Zandvoort... was het uh, kampioenschap van Nederland... van Schuring ja? in 1962. Nog steeds idool. En nu echt een hele dikke vriend... Oh, wat leuk. Vijf jaar later begon jouw wielercarrière... met 29 overwinningen bij de aspiranten. Ja. maar nou, dat was wel iets langer later... want ik, was, uh, ik mocht van mijn ouders niet gaan fietsen. Ik wilde gaan fietsen op zevenjarige leeftijd. Natuurlijk omdat ik twee broers voor me had. En uh, ze wilden niet dat ik bij de jeugd ging fietsen. Ze vonden dat die kindertjes te jong... te zware inspanningen moesten leveren. Dus ik mocht pas gaan fietsen met veertien. En de allereerste wedstrijd die ik reed, uh, die won ik. En de tweede wedstrijd was een tijdrit en ik werd, geloof ik, een paar seconden geklopt. En het jaar erop, het seizoen erop, won ik bijna alles bij de aspiranten. Ja, behalve het Nederlands kampioenschap. Ja, werd ik bij de aspiranten werd ik vierde. En het jaar daarna, of ja, ik geloof dat het het jaar daarna was, bij de Nieuwelingen dan. En toen werd ik net geklopt door Henk Poppen. Maar je won wel de tijdrit? Uh, nee, ik, won, ik werd kampioen van Nederland Sprint op de baan. Oh, bij de nieuwelingen, ja. Dat is aardig. Een jaar later, amateur nog, 16 jaar, ging je rijden bij Frans Maan? Ja, ik uh, ben in die zomer eigenlijk van nieuweling direct uh, amateur geworden. Ik was nog maar 16. En uh, nou, ik mocht meetrainen met de selectie voor de ploegachtervolging, het Olympisch Stadion. In de tijd nog met uh, Peter Nieuwehuis, Klaas Balk, Frans van der Ruit. En uh, ik trainde dus mee. En, maar op het laatste moment voor de selecties... voor de wereldkampioenschappen kamp kampioenschappen in Leicester... Uh, viel ik af. Want in mijn plaats kwam Arie Hassink. Ja, en die kon veel harder fietsen. Ze was ook een paar jaar ouder. En ik was nog ja. veel te jong nog. Ja. Maar het, uh, het seizoen erop kreeg ik al... Uh, echt een uh, gesponsorde ploeg. En ik was nog steeds de jongste van het hele spul. Ja, bij Piet Liebrecht, hè? Nee, no, toen nog niet. Toen was eerst niet. nog bij Ovis, bij Henk Stevens. Ook nog? Ja, en... Uh, ik ben bij Ovis gaan rijden en uh, ja die verhalen die raak ik tegenwoordig kwijt op uh, het medium Facebook wat daarvoor bestaat. En daar is zelfs een wielerpage, een groepspage en die uh, ben ik een paar jaar geleden gestart. En het aardige is, daar kun je met elkaar dus al je verhalen eigenlijk kwijt vanuit het verleden. En ik vond het altijd zo uh, leuk om die anekdotes bij die oude mannen te horen van hoe de koers vroeger was. Ik denk, joh, dat moet je toch op een of andere manier vastleggen. En dat deed natuurlijk Jan Zomer altijd al in zijn wieler-express. En uh, nu is hij een regelmatig columnist op WAF, noemen we dat. Wielrennen, anekdotes en foto's. En wat blijkt, uh, mensen waarderen dat zodanig... dat er inmiddels 11.500 leden zijn... Ja, geweldig. die nu ook tijdens de Tour het hele wielrennen volgen. En ik maak daarin een, een soort uh, gemelleerd aanbod, een soort nieuw medium... Eh, van filmpjes uit het verleden. Anekdotes uiteraard ook uit het verleden. Maar ook het heden met interviews. Eh, natuurlijk het vrouwenwielrennen. Het, het jeugdwielrennen. En de Ronde van China maar, vergeten we niet. En Oostenrijk. En de Ronde van Oostenrijk ja. vergeten we niet. Daar wordt ook gefietst. Ja. Binnenkort de jeugd-Europese jeugd Tour van Assen. Dat is een enorm evenement. Uh, mijn vriend de burgemeester van Assen, Marco Oud... is heel erg trots dat van heinde en Verre uit heel Europa... komen ouders met hun kleine jeugdrenners... tussen de zeven en de veertien jaar oud... daar wedstrijden fietsen, al jarenlang. Dus de sport is zo groot aan het worden... Het, uh, bijna in geen enkel huis is er, ontbreekt er nog een racefiets... Ja, dat is... En vroeger fietsten wij ergens door Frankrijk of door Spanje. Of in de... <coughs> Pardon. En dan gingen de kindertjes roepend naar binnen... mama, mama, mama, ciclisto, een wielrenner. Ja. Dat was bijzonder. Maar tegenwoordig fietsen ze schijnbaar in Limburg in de file... André, zo snel als jij dat nieuws op internet zet... en zoveel als jij op het internet zet... krijg je daarvoor betaald? Of is dat allemaal liefde, werk, oud, papier? Liefde, werk, oud, papier. Uh, uh, het uh, aardige was een tijdje geleden... dat mijn uh, oude vriend Peter Bondhuis, uh, voormalig manager van de grote ploegen van Peter Post... Uh, die heeft ineens daarop gezet van... jongens, André uh, ja, is niet rijk. Ik ben uh, arm uit Roemenië vandaan gekomen. Gelukkig heeft mijn vrouw... Uh, een goede baan inmiddels en ik heb een heel klein pensioen. Maar ik heb twee opgroeiende kinderen. Ik zit bijna de hele dag op uh, WAF, zoals dat dan heet. En uh, ja, het is financieel allemaal niet zo makkelijk, zeker niet in deze tijd. En Peter Bonthuis heeft gewoon de mensen gevraagd... joh, doe eens een bijdrage... En uh, hij zegt, zet je giro nummer dan maar onder. Hoe heet dat? Een IBAN-nummer tegenwoordig. En het aardige is dat sommige mensen een tientje overmaken... en ja. sommigen zelfs 50 euro. Zit het leuk. Ja. Peter doet trouwens op dit moment hetzelfde in Rotterdam. Hè? praat ja. over wielrennen op ja. de radiostations. Ja, het radiostation. Fantastisch. Verhaard. Ja. Van de week had hij uh, Peter uh, Ouwerkerk. Ja, ook een oud-collega van jou, ja, heining ja, natuurlijk. Ja, ja. En een, uh, bij uitstek een hele grote kenner uit de wielerwil. En het aardige is, we hebben dan een WAF-avond... He, gekoppeld aan Ahoy op zondag, de reunie. Van al die jaren dat we in Ahoy hebben gefietst. En uh, dat die gelukkig die wielerbaan er nog lag toen. Uh, en op die reunie komen ook al die mensen... niet alleen naar die omgeving, maar ook uit de omgeving van Amsterdam... jaarlijks bijeen. En uh, we hebben ook de afgelopen jaren al een speciale WAF-avond gehad... in uh, Amsterdam, tijdens de Zesdaagse en uh, in Rotterdam tijdens de zesdaagse... en ik heb nu een primeur... want bij het Nederlands Clubkampioenschap in Dronten... wat weer in Dronten gehouden gaat worden... heb ik met de organisatie een overeenstemming inmiddels... dat we daar een waf aan vastplakken. Oh, dus alle oud-wielrenners, kenners, liefhebbers, sporters... sportieve fietsers, kom naar Dronten in... Als ik me niet vergis, op 12 september. Het is 12 september. Klaas ja. Koper, 85 jaar gast van vorige week met zijn smartlappen. Je bent er weer. <laughs> je, zit je nog steeds dwars. Je he? kunt ook geen afscheid <laughs> nemen. Ga je, ken je, kende jij André Jansen? Nee. Nee. Maar nu wel. Nu wel, ja. En die zo'n beetje ook. <laughs> en zoals hij promoot is nee, geweldig. Op, is internet. geweldig. Fantastisch. Ja. Je, je moet er gauw op gaan. Ja. Maar we hebben vandaag ook muziek, want anders praten we de hele tijd vol. En uh, dat doen we niet. Father and Friend, Ellen Clark.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 Met zijn jongen En we zijn er trots op. Ellen Clark met zijn vader, vader en friend. Heel even naar Klaas kopen. Klaas, je hebt het gevolgd deze week, de Ronde van Frankrijk? Zoveel als mogelijk is wel, ja. Er was... Uh, en, wat, week. en wat doe je dan? Heb je het geluid van de tv of van de radio aan? Nee, ik zit te luisteren naar, en ik kijk naar de tv. Ja, ja maar je moet eigenlijk de radio, radio aan zetten. Aan zetten ja. Ja. Van de week was er iets heel leuks. Er was Harry Jansen, mijn oud-collega, was erop. En toen kreeg ik opeens op de WAF... Ik ben ontbroerd. En dat ging over André. Waarom? Ik begrijp het nog steeds niet. De Govert van Brakel... die vroeg in de studio aan mijn broer Harry... van ja, toch broers die fietsten. Ja, zegt hij. Mijn broer Jan, twaalf keer kampioen van Nederland. Sprint. Niet de Jansen met twee S's. Jansen met één S. De verwarring bestond heel vroeger al. En hij won ook nog Olympisch Zilver... op de Olympische Spelen. En vervolgens ging het gesprek verder. Maar ik dacht dat Harry twee broers had. Ik, en ik leef... Ik ben er. Dus hij was het of vergeten, of hij is vergeten mij te noemen omdat we elkaar al tien jaar niet gezien hebben. We hebben een jaar samen de tour verslagen, Harry en ik. En toen was heel opmerkelijk, want hij heeft dezelfde genen als jij. Hij slaapt ook niet. Hij ging de hele nacht maar door, jongen. En de volgende morgen weer fris op die motor en huppata, daar ging hij. Dat was wel een mannetje, hoor. Was ja, ook een vriend de, de, van Roy Schuit, hè? hè? Was toch ook een vriend van Roy Schuit, hè? Nou, dat weet ik niet. Jazeker, ja, zeker. Dus nou, ja, hij, nou. hij heeft Roy toen bij PDM gehaald. Ja, ja, en ja. Harry is natuurlijk een zeer begaafd man. Eh, als je zag wat hij met zijn huis deed, bijvoorbeeld als binnenhuisarchitect. Wat hij bedacht voor zo'n wielerploeg. Hoe hij de boel wilde vernieuwen. Hoe hij de PR op poten heeft gezet. Wat ja, nu eigenlijk een professie is geworden. Dat is absoluut zo. En, ja. een, een, een uniek mens geweest in de wielersport. En dan natuurlijk het adembenemende verslag van Harry aan de radio... toen Joop Zoetemelk wereldkampioen werd. Ja. Huilend, ja. huilend aan de microfoon is onvergetelijk. Hij had het zelf nooit teruggehoord. Ik had het ook nooit teruggehoord. Maar ik weet nog wel, toen dat gebeurde, weet ik waar ik was... Ja. En uh, ik huilde ook. Jopie ik, werd wereldkampioen. Ik weet ook nog waar ik was, want ik zat naast Harry. <laughs> <laughs> alleen ik kwam in je antwoord, hoor. Nee, nee, want Harry en Jopie, Jopie kwam vroeger bij ons thuis in Amsterdam al. Ja, een bescheiden, fijne ja, jongen, ja. die hij nog steeds is. Ja, ja. En uh, nou ja, dat, dat was een aardig interview. En ik schrok alleen en mijn vrouw zat op mee te luisteren toevallig. Ze zegt, ben je ontbroerd? <lacht> Mooi woord. Nou nee. goed. Trouwens gesproken over Roy Schuiten, Zandvoerte. Zijn zoon Rob komt volgende week in deze uitzending. Leuk. Dus dat is ook wel leuk natuurlijk. Ja. We gaan even naar de ronde van Frankrijk. Want het is een hele rare ronde, zoals gezegd. Vandaag geen gele trui op de Franse wegen. Omdat uh, Martin is gisteravond uitgevallen met die gebroken sleutelbeen. En ja, Froem die is dan wel nu één in het klassement. Maar die gaat natuurlijk die trui niet aantrekken. Dat is logisch hè. Dat hoort ook niet en dat, nee. uh, dat is een soort gentleman's agreement ja. in, uh, in de sport. Als je dankzij een uh, val van een uh, collega de gele trui zou krijgen... dan weiger je die en dat vind ik alleen maar... Uh... Vorige week deden we onze voorspellingen... en ik was geloof ik een van de weinigen die Froome uh, uh, noemde. En Klaas is het daar helemaal niet mee eens. Nog niet. <laughs> maar, maar gisteren bij die valpartij met Martin. Toen was het toch wel heel opvallend hoe hij met zijn voet uit de beugel overeind bleef. Jawel, en ook jawel. in de kasseierit was Vroem een van de beste aan het kantje. Jawel, daar ben ik ook helemaal met je eens. Maar let nou eens op door, Dat is wat mijn favoriet Hij zit keurig netjes van voren. Netjes met zijn ploegmaatsen. Doet helemaal niks. Volgt alleen maar. En straks komen de bergen heen. Niet. Moet jij wel heel opletten. Nou, dat gaan we zeker. <laughs> Wie is jouw favoriet? Mirabi Kunduz. Huh? Uit Eritrea. <laughs> Is ook een WAF-lid, net als Daniel Tekla-Hajmakot. En een aardig verhaal is misschien dat vorig jaar... In, werd mij gevraagd door iemand uit Eritrea... want ik, ik probeer me altijd sterk te maken... dat er zoveel mogelijk mensen de kans krijgen om deze sport te bedrijven. En die mensen uit die landen die kregen dus geen visa. En de voorzitter van de wielerbond vroeg mij via WAF... kun jij iets doen? Ik zei, nou, er is maar één persoon die hierbij kan helpen. Dat is Brian Cookson. Hij zei, maar hoe vind ik die dan? Ik zei, nou, je bent voorzitter van de Wielenbond in Eritrea. Waar overigens al sinds 1936 volop gefietst ja. wordt. Door ja. de Italiaanse inbreng daar. Ze hebben nogal wat bergen ook, hè? Zeker, en er wordt continu daar gefietst. Ook al die tijd al. En, maar hij vroeg mij dus van, ja, hoe moet ik dat doen? Dus ik heb alle contacten opgezocht van Brian Cookson. En ik heb een keurige brief in het Engels voor hem opgesteld. Want dat kon hij ook niet. En het heeft gewerkt. Cookson is zijn... Uh, Tentakels uit gaan ja. slaan. Dat is als zo'n voorzitter van zo'n grote internationale wielerbond. Die kan dat natuurlijk wel doen. En die heeft bij de verschillende overheden voor elkaar gekregen dat die wielrenners ook een visum kregen om in Europa te mogen fietsen. He, want er zijn heel veel vluchtelingen ja. uit landen ja, ja, ja, ja, ja. En dus de Europese landen die zeggen al gauw van hey ho, ho, ho. Ga niet meer terug. He, en dan begrijpelijk dat ze dan uh, enigszins moeilijk doen voor, voor een visum. Maar die jongens die hebben allemaal visum gekregen. En ik was hartstikke trots dat er nu twee renners uit Eritrea aan de Tour mee mogen doen... indirect, eigenlijk heb ik dan een klein beetje invloed op. Nou, dat Dat ja. is wel erg leuk. Hij moet trouwens aan de, aan de hoogste baas in het land toestemming vragen... iedere keer als hij weg wil, hè? Ja, nou, prima. Daniel, ik kan zijn achternaam niet uitspreken. Ik ja, heb Ja, jij doet dat echt <laughs> fantastisch. <laughs> Hoe gaan die jongens straks rijden in de ploegentijdrit? Ik, ze hebben natuurlijk een, een, een, een paar Zuid-Afrikanen... en uh, ze hebben een, een prima ploeg... En vergeet er van niet dat uh, Michel Cornelissen natuurlijk in de auto zit. <laughs> die helemaal het wielrennen van binnen en van buiten... De, in zijn aderen mee heeft gekregen als baby van zijn opa Henk. Ja. En uh, van zijn vader uh, Henk Cornelissen, die, die een uitstekende wielrenner was. En zijn oom Rink Cornelissen. Allemaal goede vrienden van de familie Jansen. En hij heeft zelfs nu een zoon die uitstekend fietst. Zelfs in de nationale selectie zit. Ja, Michel Cornelissen. Mitch is goed hoor. Een talent. Leuk. ja. En dat is prachtig om te zien dat diegenen Die zitten erin, hè? Die zitten in die sport. Ja. En ik denk dat. Ik durf te zeggen, en ik heb het eerder ook op afgezegd: Michel Cornelissen is de tweede Peter Post. Ja, hij en hij heeft ook... natuurlijk gisteren het plan gemaakt voor die hè? Dat is duidelijk. Duidelijk. Dat ligt er duim dik bovenop. Hij gaat zelfs niet achter het stuur zitten. Ze rij jij nog maar? Dan kan ik denken, communiceren, sturen, uit het nee. raam hangen en proberen die jongen, jongens een beetje te sturen. Want. Je moet ze enigszins helpen natuurlijk... in de tactiek van de koers. Maar tijdrijden is al moeilijk voor ze zijn. We gaan het zien. Vergeet niet dat de Tekla Heimanot... is natuurlijk al jarenlang kampioen van Afrika. Tijdrijden, hè? Ja, dat is waar. En die jongen in de Dauphiné... heeft hij de, de bollekestraal gewonnen. Ja, ook. En dan kun je een stukje fietsen, hoor. Hè? Want als het echt hard gaat... probeer er dan maar bij te blijven. Dat is de top van ja. de wereld. En we hebben dat onderschat. Maar Kunduz... Merhavi Kunduz is een jochie van 21 jaar. De jongste deelnemer aan de Tour. Die rijdt, rijdt ook voor MTN, Kubeka. En maar heb je die wel eens een berg op zien fietsen? Nou, dat heb ik. Maar die gaat ook gewoon meedoen. Gaat gewoon meedoen. Ja. En dan zou je nog wel eens een aardige verrassing kunnen krijgen. Vooral als Michel Cornelis in die auto zit. En die zegt, ja. nu is het moment. Want ja. dat, het, ja. moment het moment, weten dat die Cornelis. Precies een hij weet het, hij weet het. Ja. Ja. Maar hij, gaat, hij, hij zou drie dagen meegaan, maar hij blijft hè. Dat is natuurlijk hartstikke nou, ik ben hartstikke blij voor hem. En van de winter hij, liep hij met zijn ziel onder zijn arm. Ik, ik sprak hem nog met de zesdaagse. En uh, ja, wat moet ik nou? Ja. Komt wel, jongen, komt wel. Iemand als jij, komt wel. En dan ga ik op Waf natuurlijk ook weer even iets erop zetten. En weet je, veel of dat enige invloed ergens heeft. Maar die man die hoort gewoon bij de koers. Ja. Klaas en André, jullie weten erg veel over het wielrennen. Weten jullie ook wanneer de langste tijdrit was? Ik denk in ja, 19... 1960, Anketiel, met een tijdrit van 157 kilometer. Dat klopt. Goed voor jou. <laughs> in 1947, oh. trouwens, werd tussen Van en Saint-Brieu 139 kilometer gereden. En die tijdrit werd gewonnen door Impanis, de Belg. Remmel. En de eerste tijdrit in de Ronde van Frankrijk... werd in 1934 tussen La roche sur yon en Nantes afgewerkt. Het was een individuele tijdrit over 90 kilometer... die gewonnen werd door de sterkste op dat onderdeel op dat moment... Antonin Manje. Manje zou dat jaar ook de ronde op zijn naam schrijven. Fantastische dingen over de Ronde van Frankrijk... die dit jaar wel heel bijzonder is. Mooi. Klaas, jij, jij volgt? Ik, uh, zover wat mogelijk is wel, ja. Hoe voor je Utrecht? Ja, geweldig. Een groot feest. Dat kon, niet missen. Dat kon niet missen. Er was zoveel, iedere boom in de, in de truien gehuld. Als je dat jongen. dan vergelijkt met voetballen, dan is het toch een prachtige sport. Hè? En dan zijn er ook prachtige supporters en zo. Wat, hè? Geen problemen, helemaal niks. Hè? Ze hebben opnieuw geteld. Ze tellen een miljoen mensen die daar waren in ja. Utrecht. Zonder één probleem. Vond je niet bijzonder, die renners onder de dom door. Ja, prachtig. Ah, het is onvergetelijk ja. natuurlijk. Ja en uh, hulde aan mijn goede vriend uh, Jeroen Wielaert Fantastisch, hè? En uh, Dick Heuvelman niet te vergeten, die uh, het idee hadden en uh, in Utrecht inderdaad op de achterkant van die veldjes uh, ja. het, het idee hebben gemaakt. Ik ben nog in Noord-Groningen geweest bij een, uh, een, uh, een avond een lezing tussen, uh, met, met Jeroen Wilaart en uh, Dick Heuvelman. En uh, nou ja, daar was dus een groot gezelschap wielerliefhebbers... en Tour, dus ook een toervereniging in het allernoordelijkste puntje van Nederland. En uh, nou, die zaal zat vol meer dan honderd mensen... en Jeroen die ging, vertelde vol passie over wat de Tour gaat worden. Ik vind één ding jammer... Uh, dat we Jeroen niet meer op de NOS-radio horen. Ja, dat vind ik, vind ik ook. Het, het ja. is een man die een ander beeld schetst... die dat oude uh, Karel van Wijnendalen... Vlaanderen beeld schetst van het wielrennen... en de, de, de prachtigste dingen naar voren haalt. En dat kan hij verpaal. Dat is heel knap. Met tegenwoordig ja, ja, ja. maakt hij er ook nog foto's van. Want hij, heeft, hij is multimediaal. En Jeroen mis ik wel op de radio. Hoewel ik moet zeggen dat Gio Lippels het uitstekend Goed, hè? Ja. Ja. ja. Maar Jeroen komt in september in deze uitzending. Dus dan... Uh, nou, zou fijn zijn. Ja. Misschien is het leuk als je dan in de buurt bent om ook nog even langs te komen. Graag. <laughs> even langs. We, we hebben ook in uh, de Watertoren Sport muziek. En het is tijd voor jouw keus, Lenny Koer. Trouwens mijn grote favoriete. Van toen, de Troubadour. Ah ja. Hij zat zo vol muziek. Hij zong voor groot en klein publiek. Hij maakte blij melancholiek. De Troubadour. Voor in de hoge zaal, zong hij een stoere sterke taal. Een lang en bloederig verhaal, de Tobadoer. Maar ook het werk volk uit de schuur, hoorde zijn vol avontuur. Hoorde bij het vuur, de Tobadoer, de Tobadoer. Badoer, badoer, badoer. La, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, de troubadour. Van vrouwen in fluweel of zo zong hij de harten van de mens, Zijn liefdeslied ging mee op reis. De troubadour. Hij zong voor boeren op het land. Een kerelslied van eigen hand. Hij was van elke rang De troubadour. De troubadour. Zo zong hij.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 Lenny Koer, en dat is toch bijzondere muziek op de plaat, of de plaat gedraaid eigenlijk door Maurice Mulder. Want die is vandaag onze man achter de knoppen. Ja. Omdat Ruud Jansen, die gaat vandaag trouwen. Nee, die is gisteren getrouwd. Of gisteren getrouwd en is nog bijkomen. feest. Uh, <S laughs> tenminste, ik denk feest, bijkomen. Ik ben niet gisteren getrouwd in Beverwijk met zijn uh, vrouw nu, hè? Angela de Koning? Ja. Of Angela Jansen. Ik weet niet hoe ze gaat ja, heet eigenlijk. Jansen nu, denk ik, hè? Ja, het mag allebei, hè? Ja, Tegenwoordig. Mag. Dus ja. ik zou het niet weten, maar... Uh, ja, nee, dat klopt. Nee, hartstikke dus fijn dat je er bent, Maurice. Graag gedaan. Even terug naar Lenny Koer, want die plaat heb jij bewust gekozen, André. Ja, het was natuurlijk een onvergetelijk moment dat uh, Lenny Koer toen het Songfestival won. En helemaal als je het projecteert op deze tijd, waarbij enorme lichtzeeën en enorme composities... Uh, uh, ja. op je afkomen met, met, met hele equips van maquillage en van kledingmensen. En Zij ging daar staan met de jurkje en de gitaar... en ze zong de pannen van het dak. En iedere keer weer, als je dit prachtige lied hoort... dan krijg je de koude rillingen. En uh, ja, het, het blijft natuurlijk een gigant van de Nederlandse muziek. En nog steeds, heb ik begrepen. Ja, in de tune van dit programma zit ook het stemmetje van Ellis Bergen. En dat is eigenlijk de reden dat ik, Lenny Koer... nou ook heel leuk vind op, uh, om te horen. Want ik woonde in Raalte. Ik was voorzitter van de sportvereniging en deed promotie voor de sport voor gehandicapten. En ik mocht bij, uh, bij de grote... want dat was toen zo, hè, op dinsdagmorgen... van, uh, ik geloof, van 11 tot 12 of van 10 tot 11, dat weet ik niet meer... Uh, mocht ik in die uitzending komen... ja, dat was natuurlijk schitterend... Maar die Lenny Koer, we hadden een avond om de sport voor mensen met een handicap... die toen overigens maar 3.000 leden had en nu 200.000... om die avond te promoten. En wie kwam daar zingen? Lenny Koer, helemaal uit het westen van het land, in Raalte. En wat vroeg ze? Nul cent. Want ze vond het idee leuk. Het is echt een fantastisch mens. Ja, dat, dat, dat hoor je in haar muziek. Daar hoef je er niet persoonlijk voor te kennen. Nee. Het is een, een, een gigant. En Alice Bergeren gaat natuurlijk ook de geschiedenis in. Is... Ik, ik, tegenwoordig met wat er gebeurt voor de gehandicapte medemens... is natuurlijk ook te loven. Ook de wielersport dient daarbij. Ja. De, de, de gehandicapte medemens of de zieke medemens. En het is alleen maar fantastisch wat er allemaal gebeurt. Wat Nita van Vliet bijvoorbeeld doet. De zus van Tuin uh, van Vliet. Voor uh, die mensen. Ze, ze Zaterdagochtend, voor de tour starten in... Uh, Utrechtse zegt, ik heb twee mensen die te ziek zijn om te komen. Zou je alsnog naar Utrecht willen komen, dan, dan nodig ik je uit. Uh, ik een nou, ik, ik andere plannen op de zaterdag gemaakt... maar anders was ik ook naar Utrecht gegaan. Maar uh, het kwam niet zo uit. Maar dat, dat zie je, dat gebeurt doordat je zoveel vrienden hebt... via het wielernetwerk wat nu bestaat. Ja, ja. Waf. Via WAF, geweldig. Ja. Waf. <laughs> Klaas, deze ronde van Frankrijk, daar gaan we naartoe. Ongelooflijk veel valpartijen. Het is heel triest wat er allemaal gebeurt natuurlijk. Als je nagaat dat er nou wel twee gele truien uitgevallen zijn. Plus eentje die op de derde plaats stond. Dumoulin. En dat vind ik heel jammer. Want ik had veel verwachtingen van Dumoulin eigenlijk. En op de dag dat hij eigenlijk een greep naar de gele trui kon doen. Uh, valt hij uit. En dat is, uh, dat is heel triest voor woorden. Trouwens, alle valpartijen die er nu zijn vind ik gewoon vreselijk. Want die valpartij waar Dumoulin bij betrokken was. Ik denk dat het 30 mannenstraat lag. Ja. Met alle brokken die er gewoon ja, er zit ook bijna niemand meer op de fiets zonder verband. Nee, en het is inherent aan de sport die tegenwoordig. Ze hebben zulke hoge snelheden. En er wordt erg veel gediscussieerd natuurlijk van wat is nou precies de oorzaak. Maar er is niet één oorzaak aan te wijzen. Nou, te, te veel deelnemers. 198 is te okay, veel. Niet één. Eén van de oorzaken ja. is dat. Verder het stijve materiaal natuurlijk. De steeds smallere banden. Uh, Sommige onervaren renners in het peloton die wel verschrikkelijk hard kunnen fietsen... maar niet gewend zijn om in een pak, in een criterium, in een zesdaagse... op de baan hebben leren sturen. Ja, ja. Hè? De renner kan niet zo goed meer sturen tegenwoordig, volgens mij. Dat idee heb ik. En uh, jammer, zoveel volpartijen. Dat er in het verleden veel deelnemers waren in de Ronde van Frankrijk... is niet zo verwonderlijk. Er waren in die jaren heel veel renners die individueel... of soms maar voor een één of meerdere etappes van start gingen. Ook in 1903 gingen er parcieels mee. In de jongste geschiedenis van de ronde waren er ook veel deelnemers. In 1987 werden er 207 geboekt. Het recordaantal is 210 deelnemers in 1986. Een record dat waarschijnlijk nooit meer gebroken zal worden, gelukkig maar omdat de UCI, de Internationale Wielerunie... het maximum aantal deelnemers aan rittenkoersen en klassiekers... op 200 heeft gesteld. Maar ik denk dat ze er 150 moeten. Blijkbaar logisch. En uh, kleinere ploegen, dan krijg je ook uh, waarschijnlijk minder invloed... van de treintjes. of uh, We zien er niet zo gek veel in deze toeren. Uh, ik weet ook niet precies waarom dat komt. Uh, kleinere ploegen en meer ploegen de kans geven... Uh, om zo'n groot evenement mee te maken. En uh, minder renners, want er zijn te veel obstakels onderweg op de wegen. Dus het helemaal verkeers... met, die, ja. met die rotondes en zo. Het, het is heel verschrikkelijk. Ja. De Watertoren Sport met vandaag twee bijzondere gasten. Klaas Koper, 85 jaar, uit Zandvoort. De grote promotor van het wielrennen in Zandvoort. En de man die vier keer de wereld overfietste. 160.000 kilometers een beetje bij elkaar gefietst. En André Jansen, die ook al een beetje kon rijden. In 1972 zat je bij Piet Liebrechts in de Frieselploeg. Ja, ik, uh, Piet uh, wilde mij graag in de ploeg hebben. En uh, ja, ik heb me er heel erg goed op voorbereid. En ik uh, moest vooral klassiekers rijden. Hij zegt, jij bent geen jongen voor criteriums. Jij moet de klassiekers rijden. Dus ik was in 1972 nog 19 jaar. En uh, nou, klaar af. Het seizoen gestart. Maar... Het gebeurde steeds dat in die klassiekers, daar reed er zo'n vaste waaier weg. Hè? Dus de weg is zeg maar een meter of zeven, acht breed. Nou, dan kunnen 10 tien man, elf man hoog op naast elkaar als de wind van opzij komt. Maar de 12e gaat er echt af, hoor. Ja. En bij die eerste elf, ja, daar wilden ze mij liever niet bij hebben, want ik was rap. Ik kon, ik kon winnen. Ik kon de sprint winnen. Dus ze hadden me niet gehad. Dus iedere keer als ik in die waaier zat... dan hoorde ik weer het stemmetje van Ari Hassing jongens, Janssen yes, zit is in de hij heeft de kant in. Nee. En dan lag ik weer in de sloot. <laughs> Dat is echt authentiek. En hij heeft het ook op WAF uh, bevestigd. Hij zei, ja, want je was een linkerbal. Nou, ik vind mezelf geen linkerbal. Ik werd in Olympiastour in 72 in de proloog. En die proloog die was, geloof ik, 12 of 13 kilometer. Dan werd ik twaalfde tussen alle grote mannen in. Ik geloof nog voor Kuiper. Kees Priem. Al... Priem. Voor Kees Priem. Ja. Uh, met met alle, alle mannen. Dus ik kon ook een tijdrit rijden. En ik kon ook aardig op kop rijden. Daar heb ik zelfs een aantal bewijzen van. Foto's voor in een, in een klassieke voor op kop. En uh, <coughs> Piet die zei... op een gegeven moment was het de, de ronde van Gelderland. Hij zei, André, vandaag... zorg je nou eens dat je bij die eerste waaier zit. Hij zei, weet je wat je nou doet? Je gaat de eerste 40 kilometer gewoon op kop rijden... en je rijdt volle bak door. En ik heb 40 kilometer voorop gereden. En ik kijk oh, om, jou hoor, nog elf man. <lacht> <lacht> en dat was de top van toen. Ja. En nou, we rijden naar de finale. We krijgen de postbank, heuvel op. En zoals ik het me dan herinner. Uh, ik geef vol gas en ik ben weg met Kees Priem en Aad van der Hoek. Kees Priem die krijgt kramp. En Aad van der Hoek demereert. Ja, ik in zijn wiel en ik was inmiddels helemaal potje los. Ja, en Aad won. En we gaan de sprint in om die hoek in, in rondom ja. de Gelderland daar. En dan is het nog iets, iets van 400 meter. En ik ga en hij komt de potverdorie langs, zeg. Niet te geloven. En Aad van de Hoek wint. Ja. En later is er over geschreven door Peter Houwerkerk bijvoorbeeld. In de krant. Hij uh, had een vierwielwagentje, was het net. Want uh, Jansen had zijn aanhangertje aan Aad van de Hoek hangen. Ja Hij had waarschijnlijk alleen de laatste 15 kilometer gezien. En Aard van der Hoek kwam uit de buurt van Rotterdam. En later heeft Peter Ouwekerk mij ook bevestigd. Hij zegt, wij waren wel in het schrijven ook een beetje chauvinistisch. Ja, op. ja, ja. ja. ja. oké, okay, dat is vergeven dan. Aard van der nou, de Hoek trouwens, een van de renners die in de tachtiger jaren... toen ik de Tour deed, echt mijn favoriet was. Ja. De man, hoe moe hij was, hoe kapot hij was. Hij kwam bij de microfoon. Dat was echt een Leuk. supervent. Ja. Ken je hem, Klaas? Nee, ik heb hem niet gekend. Maar, ook maar wel, wel de naam natuurlijk. Eén van je favoriete renners waarschijnlijk. Het zou bekkelijk kunnen. Ja, yeah, oké. Okay. We gaan naar de muziek weer, want uh, vandaag draaien we in de Watertorensport... de gekozen muziek van onze gast André Jansen... die helemaal uit Veendam is komen rijden om hier in de uitzending te zijn. En het is prachtig weer. De zon schijnt op je schouders. Sunshine on my shoulders. MUZIEK on my shoulders makes me happy Sunshine in my eyes can make me cry Sunshine on the wall so lovely sunshine almost always makes me high if I had a day that I could give to you a day just like today If I had a song that I could sing for you I'd sing a song To make you feel this way Sunshine on my shoulders Makes me happy Sunshine on my shoulders makes me happy. Sunshine in my eyes muziek hoort van uh, John Denver... in dit geval. Sunshine on my shoulders. Maar dan zitten de twee mannen... hier achter de microfoons, Die zitten gewoon door... te kletsen over het fietsen. Klaas, jij hebt het... over een grote groep renners... hier uit de buurt die nog steeds de wegen onveilig maakt. Ja, inderdaad. Die uh, komen elke middag... ik geloof om een uur of twee, komen ze in... Uh, in aardehout bij elkaar. En dan uh, gaan ze in gesloten formatie... gaan ze, gaan ze trainen. Ik denk dat het ongeveer 25 of 30 mannen af en toe wel eens is. Maar je komt er niet langs. Als en je en rijdt in rij gesloten formatie over de weg. Het is prachtig om te zien natuurlijk. En ze gaan van niemand op zee. En uh, op de heenweg, ik denk dat ze zo'n beetje tot, tot Katwijk gaan. Misschien wel eens tot Scheveningen. En dat gaat dan uh, in een redelijk tempo. En zo gauw als ze dan uh, het Duimpad gaan... Dan, uh, ja, dan gaat het er vandoor. Hè? En daar zijn ook de nodige ongelukken bij gebeurd. Nee, hè? Ja, ja dat, is, uh, dat is wel eens triest natuurlijk. Maar als je ze dan op de boulevard ziet... dan ligt het hele zootje uit elkaar. Dan hebben ze elkaar eraf het is gereden. Het is koers. Jij kent er een hoop van, hè, van die mannen nog. Ja, natuurlijk. Uh, ze zijn allemaal inmiddels uh, lid van de, de groep WAF op Facebook. Je kunt elkaar altijd makkelijk vinden. Ja, en dat is zo aardig ook. En, en, en daar ontstaat dan ook uit van... goh, ga je ook mee? En die gaat ook mee trainen. En natuurlijk een van de prominente mensen... die uh, op WAF vaak een verhaal schrijft... is Jan van der Horst en een uitstekende wielrenner geweest, en, maar die kan vertellen. En hij noemt zichzelf ook een verteller, hoewel hij al een boek heeft geschreven. Uh, maar hij vertelt anekdotes dan. En ook over zijn reizen, zoals hij nu uh, doet met een tentje met drie man... gaan ze dan uh, ergens naar Frankrijk of naar Spanje. En met de fiets. En ik vind het fantastisch. En die hele ploeg ja die ontmoet elkaar uh, iedere dag met ja. de bekende namen. Maar het mooie is... Uh, ik weet het niet, tegenwoordig... die mensen worden allemaal zo gezond oud... als ik hier naar Klaas zit te kijken... 85 jaar potverdoring, <tot brainstorming> man, mijn pet af. Ik ben nog hartstikke jong in vergelijking daarmee. Ik, ik, ik, ik ben 63 bijna. Nou, daar voel ik me zo een jo jo jochie bij... Nou, je hebt nog 22 jaar te gaan ja, een <laughs> kan je nou ik voor Ik hoop dat je me al. En al die mensen op die fiets die al ouder zijn, over de 70... die zien er afgetraind en solide en gezond uit allemaal fantastisch. Ik zit je toch aan de maximum maxim maxim van 70 kilometer, zo'n beetje, als ik ga fietsen. Ja, dat is nou. toch nog steeds veel. Maar ja. hoeveel, hoeveel heb je in totaal gereden? Je weet het nog, hè? Nou, ik heb vier wereldbollen gekregen. Als toerist dus, hè, als groot toerist, moet ik zeggen. En die kregen 40.000 kilometer. Maar ik ben er 17 jaar uit geweest... omdat ik dorpsnobroeper van Zandvoort was. Toen heb ik heel weinig gefietst. Dus ik zit wel onder de 200.000 kilometer. Ja. Toeristenkampioen in 1963... met 4.985 kilometer. Dat telt nou niet meer mee, hè? Mee. <laughs> Over die tijd, toen hadden we in Zandvoort Roy Schuiten. Ja. Daar was er een. hè? Roy was een fenomeen. En uh, ja, Roy natuurlijk van jongs af aangekend. En... Uh, mijn broer heeft veel te maken gehad met, ja. uh, met Roy. En uh, ja, ik ook na zijn PDM-periode. PDM helaas uh, is Roy veel te jong uh, ja. overleden. Uh, in de periode dat uh, Roy bij PDM weg was... Hij, zei hij tegen mij van... André, kun jij nou niet helpen dat ik zelf een ploeg kan beginnen? Ik zei, nou, ik kom eens een keer bij je langs. Ik dus ben thuis geweest en we zijn samen onderweg gegaan. En ik had nogal wat connecties, want ik had... Uh, naast mijn werk in het casino had ik natuurlijk als hobby een beetje in de wielrennerij. Ik sponsorde met het casino uh, bij de Zesdaagse bijvoorbeeld in Aoi op zondag. Ja. In Tour En dat was ik de vertegenwoordiger van Holland Casino's. En uh, deed de sponsoring. Dus ik heb daar een klein beetje kijk op. En ik had al contact in België met Noël de Meulenaren. De man van Bollieu ja. Tapijt. Een enorm groot bedrijf. En die had er wel oren naar. En ik had al een plan neergelegd. En uh, ik was met Roy op een haar nagevuld. Het is uh, helaas afgesprongen op dat moment. Maar anders was er weer een nieuwe ploeg gekomen. Met, niet dan met Harry Jansen en Roy Schuiten. Maar met André Jansen en Roy Schuiten. <laughs> maar ik, had toen, ik was uh, ik, uh, aardig doende met de uh, ploeg van Albert Stofberg toen. Ja. Uit uh, Spanje, Cajarural. En daar zorgde ik voor de sponsoring voor in uh, het noorden, de noordelijke landen. He, dus ik had uh, VDH-veranda's in België... en ik had in Nederland Akai als co-sponsor van uh, Rotterdam. En uh, nou, dan fietste Mathieu Hermans toen en uh, Erwin Nijboer en zo... en René Beuker hier Nijbeuker, met, de, ja. met uh, Akai uh, op hun trui. Die trui uh, liet ik maken. en Ik zorgde dat ik bij de koers was... En, uh, nou, af en toe was ik ook ploegleider zelfs. <laughs> ja, ik ben naar Amerika gegaan. Open kampioenschappen van Amerika. Nagaan in Philadelphia. 250.000 mensen langs het parcours. Met een plastic lintje van de politie. En denken dat er iemand langs dat lintje gaat. Helemaal niet. En dan de renners. Open Amerikaans kampioenschappen. Ik had vier renners bij me. En ik kreeg... Uh, je mocht zelf niet rijden voor de verzekering in Amerika. Hè? Dus ik was ploegleider. Ik zat rechts naast de chauffeur. En dat was een uh, grote, dikke neger... En die zei steeds... That's where they separated the animators from the perpetrators. Die zat er op zijn jazzy-stijl zat hij te roepen naar de renners. Terwijl ik zei van, je doet dit of doet dat. En uh, ik ben ook nog ploegleider geweest in uh, Luik-Bastanaken-Luik. Dan zat ik gewoon tussen de profs. Op een gegeven moment ik, ik zit ik achter het stuur van de Kagaruralle-auto... en ik had een ploeg uh, mee fietsen. En de grote luik bastanaken komt uh, ineens de auto toen, ik geloof van de Sonic was lang zei hij: André, hoe is het, jongen? Peter Post. Ja. Hij zei geef eens een fototoestel. En ik had natuurlijk een fototoestel naast me liggen. En hij pakte dat fototoestel en dan maakt een foto van me. En die foto, die heb ik nog. Leuk. Dat ik als ploegleider... en dat Peter, die, die kende ik natuurlijk goed. En later kwam hij ook in het casino... En uh, dan heb ik hem nog een paar uh, aardige dingen bijgebracht... van wie die wel en die hij niet moet doen in het casino. Maar dat is een heel ander verhaal. Heel even, heel even terug naar de naam Schuiten. Want Rob is volgende week als gast hier. Uh, daar heb jij ook contact mee. Jazeker, met, Roy, met Rob. Uh, <tosses> er was op een bepaald moment... Uh, verschreef uh, Jan van der Horst een uh, anekdote op WAF. En dat was uh, zo uh, aangrijpend. Uh, uh, in het stromende regen was een jongen op de fiets naar Jan van der Horst zijn huis gereden... en stond er in de regen buiten, belde aan en zegt... mijn naam is Rob Schuiten, ik ben de zoon van Roy. Uh, ik wil zo graag wat meer weten over mijn vader. Over hoe die was en zijn karakter enzovoort. En uh, nou, dan was Jan van der Horst zeer wel toe bereid, natuurlijk. En uh, na die tijd heb ik uh, contact gekregen met Rob... want die zocht ook vooral het materiaal waar zijn vader op gefietst had. Nou, die kunnen we allemaal terugvinden... En hij koopt dan ook links en rechts... Uh, de fietsen waar zijn vader op heeft gereden. En hij waardeert het. Shirts en kleding en zo. En het is alleen maar prachtig dat, uh, dat Roy op deze manier... Ja. nog in onze herinnering rennen, ja, blijft. Ja. Want hij is toch veel uh, ja. te vroeg verdwenen. Het was een ja. uh, leuke gozer. En een hele grote rennen. Goh, een ja, een hoordeur, fenomeen. Ja. Ja. Jammer dat hij toen het Wereld niet verbeterd ja. Ja, heeft ja, in soms, Mexico. Dat... dat verhaal is bekend. Inmiddels ja. dat, dat het post... Uh, het had gepland dat het live op de AVRO moest komen... zodat hij moest op een bepaald uur gaan fietsen. En er toen stond er verschrikkelijk veel wind. Ja. En er was ook stress. Vrouwen allemaal meegenomen en die moesten allemaal eerder... Het shoppen was belangrijker dan, uh, dan het fietsen, fietsen van Roy. En hij had toch wel de focus op zich nodig. Maar hij fietste er hard genoeg voor om toen het record te breken. Volgende week als Rob hier is, bel ik jou. Dan kunnen jullie nog even met elkaar praten. Tuurlijk. Even terug naar de tour. Rowan Dennis. Wat een fenomeen, joh. Ja genieten er elke dag van, hè. Ja, maar had jij verwacht dat hij die eerste tijdrit, die, die, die 13 kilometer, het snelste zou afleggen? Nee, beslist niet. Want er zijn natuurlijk hele goede tijdrijders zitten er natuurlijk in de Toer. Ja. En het is een prestatie op zich natuurlijk om dat te kunnen, kunnen maken. Ja. En jij, André? Nou, de laatste jaren is er natuurlijk een enorme ontwikkeling gekomen in Australië in het wielrennen. En, uh, ik heb ook vrijwel dagelijks contact met onze Australische vrienden. Tom Sawyer en Graham Gilmore uh, uit, uit Australië en ook uit Tasmanië. En uh, ja, als je ziet waar de Australiërs de boel hebben opgepikt... net als de Engelsen eigenlijk met enorme budgetten... Uh, de techniek gaan verbeteren, de trainingsmethode... de, uh, de begeleiding uh, gaan... Professionaliseren, verbeteren. Nou, die jongen die heeft speciaal in een warme ruimte getraind. Van, met boven de 35 graden. omdat hij wist, ze wisten dat het erg warm zou worden. Uh, de houding op de fiets in de windtunnel is zo ver geperfectioneerd. dat uh, dat talent. plus alle extra dingen die je nog kunt doen. Ja. Heeft de hier deze proloog gewonnen? Dat was wel uh, min of meer een verrassing. Maar eigenlijk, als je erover nadenkt, uh, Klaas, geen verrassing. Nee, nee, als je weet wat die voorbereiding geweest is, Ontzettend. dan is dat. de wereld uurrecore ja. uh, aangevallen. Ja. André Jansen en Klaas Koper zijn onze gasten vandaag in de Watertorensport. Uh, ze hebben alle twee genoten zondag van een schitterende etappe naar Neeltje Jans. Absoluut. En dit is de muziek van André Jansen. En dan gaan we alweer naar het nieuws van 11 uur. Hier is Green Green Grass of home. home. Tom Jones. The old hometown looks the same. As I step down from the train. And there to meet me. Is my mama and Paul. Down the road I look and there runs Mary Hair of gold and lips like cherries It's good to touch